33e minuut. Zandvoort begon al onder druk te varen en er komt er ook uit. Uh, Aalsmeer komt helemaal vrij voor. Doe komt uh, 0-1. Uh, Zandvoort die moet zich uh, gaan herpakken, want dat is een duidelijke terugval op dit moment. Zo duidelijk komen bij je terug.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 Het was met kwibbelen. En op het moment dat jij op bent, maakt uh, uh, ik, uh, hoe heet die, uh, Michael Kaal geweldig gebruik van een, ja, een misverstand binnen de verdediging van, uh, van uh, Amstelveen. En uh, omzeilt de keeper en uh, scoort uh, heel gedecideerd. Zand staat weer op 1-1. Maar wat ik uh, eigenlijk wilde, be mee wilde beginnen, en ik ben hier blij mee hoor, laten we eerlijk zijn, dat de laatste tien minuten soms voor het uh, ja, onder druk kwam te staan. Uh, de eerste 20, 25 minuten was duidelijk voor onze plaatsgenoten, Maar... Uh,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 Aan de verdedigingskant. Dat is een hele slechte bal van Stobbelaar. Die gaat zomaar in één keer over de zijlijn. Terwijl hij ruimte en tijd genoeg had om die bal goed te kunnen plaatsen. Maar goed, laten we zeggen dat het het weer is, want het waait ook nog behoorlijk, denk ik wel, mooi. En dan die regen erbij, ja, je gezicht je, je, je is wat uh, vertroebeld, uiteraard. En daar gaat ook bijna de keeper van, uh, van Amsterdam mist in. Maar uh, door de wind komt die bal weer terug het veld in. En via de benen van Nijsselberg gaat die bal over de zijlijn. De bal is van Hensweg. weg.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 5, 7, 3, 1, 9, 6, 9. Eén voorwaarde wel, je moet wel even de enquête uit luisteronderzoek van CFM invullen. Kan op de website van CFM www.zfmsandforge.nl. Www en vul het luisteronderzoek in, en dan mag jij een verzoekplaat bij ons aanvragen. Is hier de Single Billy Ocean. Yes. Een werkelijk perfecte paas van Max Aardewerk op Nijtselberg. Komt op snelheid en werd heel mooi en fraai. De 2-1 te scoren. Zandvoort Leidt met nog 4 minuten te gaan in de eerste helft met 2-1. Sierven, Zandvoort op zaterdag. Bart's vis was dat. Uh, making your mind up. Tot slot van de eerste gaan we snel over naar uh, Joop Venees. En het gaat goed hè, met de heren van Eerst en Zandvoort. Ja, voorlopig wel, ja. We, we spelen nu in de 45e minuut. En uh, dat is zojuist weer een hele mooie kans. Het is dat Billy Vis net even er niet bij kon komen. Ons had die zomaar achtergelegen en er hij zomaar 3-1 geweest. Maar goed, daar kon ik net niet bij komen. Dus het is geen doelpunt. Tussen het zijn er nog steeds 2-1. En Zandvoort mag die bal gaan uitschieten. Tenminste, Boydevit mag dat gaan doen vanaf zijn 5 meterlijn, Omdat hij over de achtlijn is gegaan. Dan wordt eh, langs wordt die bal natuurlijk gehaald. Want Zandvoort wil zonder verdere kleerscheuren die rust natuurlijk gaan halen. Om daarna eh, lekker eventjes op te warmen. Een kop thee erbij. Misschien wel twee. En dan weer vis eh, en vrolijk aan die tweede helft beginnen in dit verschrikkelijke weer. Want het regent nog steeds en het waait nog steeds. Boydevit, heel ver. Daar kan net Michael Keil niet bij komen, maar wel een verdediger van uh, Amstelveen. Nu weer, Amstelveen in aanval. aanval. de linkerkant van het is Billy Visser daar die de bal af kan pakken. En wat doet hij ermee? Die probeert daar uh, naar zijn berg te brengen. Dat lukt niet. Oeh, daar gaat de berg onderuit. Ja, de schijfzitter slaat toe. Het was niet echt helemaal correct, maar ook echt, uh, echt, echt gemed of zo. Echt een overtreding was het ook net niet. Verre bal naar de vet, die kan hij heel makkelijk oppakken natuurlijk.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 Ondertussen is het we alweer terug bij de helft van Zandvoort. En Amstelveen die gaat proberen iets te gaan doen. Dan zet uh, Michael Keil, die toch keihard werkt hoor. Die zet zich weer voor de bal en weet die bal te, te stuiten. Waardoor hij niet, niet in één keer naar voren kan komen. Dan gaat Bas Limmons in de fout. Dan gaat Bas Limmons in de fout. En dan is hij oh, oh, oh, oh. Ja... En dat is meteen het eindstiel van deze scheidsrechter. Die het absoluut niet moeilijk heeft. Twee gele kaarten. Maar dat schelde net heel weinig of die 2-2 had gelegen. Um, alleen omdat uh, Lemmels onderuit geleid. Ja, dat is logisch met dit geld. Het, het ziet er ook niet uit. Dit min, ik loop er nu midden op dit moment loopt men nu <coughs> middenop. Alles leidingen geweest natuurlijk. En ja, en, en dat soort dingen. Dus het is uh, ja, een beetje een. een, een, een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 Hier aan de kust, de Zeeuwse kust. van de liefde van de lust steeds maar die zal gaan verliezen. Omdat ze nooit kan kiezen. Tussen zo goed en niet zo kwaad. Maar het is zoals het gaat. Here I'm the curse Ja, mijn collega Albert Jan Vos zei het al een paar keer in uh, dit programma Samvoort op zaterdag. Aankomende dinsdag 2 maart gewoon gaan stemmen. Het maakt niet uit waarop je stemt. Als je maar gaat stemmen. Anders krijg je die cartoon van Hans van Pelten weer in beeld. Dan zit iedereen maar te wachten in uh, het stemlokaal van waarin nou staan we iedereen. Komt er waar nog nou iedereen. Wel zal, geweld, zullen we een geweldige cartoon trouwens? Zullen we een voorspelling doen wat de opkomst zal zijn? Uh, 25 procent? Nee. Meer? Gemiddeld zit het tussen de 40 en de 50 procent. Oh, nou dat vind ik nog hoog. Dus dankzij onze oproepen, ik hou het op uh, 60% in Zandvoort. Nou, in ieder geval om de mensen in de zee te brengen. Ik hoop op 60%. Draai door de Zeeuw van Bluff en hier aan de kust, de Zeeuwse kust. Daarachteraan trouwens uh, Durand Duren en Skintrade. Ja, en uh, terwijl u naar die muziek luisterde, kreeg ik steeds telefoontjes met de diverse verzoekjes. Dus, Zo, jongen, jongen, dit ding staat niet stil. Dus de, wat dat betreft gaat uh, de enquête gaat, uh, hartstikke goed lopen. En dan uh, heeft ze mooi veel informatie om een goed rapport uit te gaan brengen.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 Oké, okay, Carly Simon, Jos Veen, die draaien we voor hem of haar? En weer een enquête ingevuld op www.zfmzandvoort.nl. www.zfmzandvoort.nl en dan vind je of jezelf de enquête in kan vullen. voor Zandvoort en de regio. Het is precies half vier, hoog tijd voor de evenementagenda met Albert-Jan Vos. Ja, luisteraars, het is weer tijd voor de evenementagenda. Pak pen en papier er maar vast even bij. En we gaan gelijk los, want vanavond is in Café Oomstee uh, de tweede ronde van het karaoke- en talentenjacht spektakel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 Oké, okay, voldoende te doen dus. En vanavond naar Ries AC voor een disco- en avond. Ja, nou, deze volgende plaat die wordt daar vast en zeker ook gedraaid. Hij past gewoon helemaal in het stijlje. Ze gaan hem lekker draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier is C.C. Peniston En finally...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 Wie laat wie nu Snel over naar Joop van Joop. De bal komt voor de voeten van Michael Keil. Het gaat een beetje draaien, draaien, draaien. Haalt in één keer tijd. Zandvoort leidt met 3-1 en we spelen in de 54ste okay. Je zou een camera in de studio moeten hebben. Dan zie je dat Albert-Jan helemaal opvrolijk bij deze plaats. <laughs> <laughs> Dan heb je die op weer met Carol Emeralds. Ja, ja. Hij, hij ontkomt er gewoon niet aan. Wekelijks draai Ze krijgt vanzelf eens den problemen Joh, de stak. We gaan weer snel over naar Joop Fernandes. Iets minder paraplu nodig, maar toch regent het nog steeds, hè Joop? Nee, het is op dit moment droog oh. uh, bij het voetbalveld okay. Ik zit lekker binnen, want ik was helemaal tot op het pot of Zoals men het zo mooi kan zeggen. Van die eerste helft.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 Toch, een mooie paas. En dan is het, uh, Ronald Kalis, die kan die bal wegwerken. Bas Lemmer zwaar tegen de grond gewerkt. Dan moet je toch behoorlijk kracht hebben om die jongeman tegen de grond aan te krijgen. En schijnt dat die later de spel doen gaan, want is het voordeel van Sandvoort. Michael Kuil.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 61 minuten, Sanford Light nog steeds met 3-1.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 Snel over naar Jad Fris. Er wordt nog even gediscussieerd aan de zijlijn met uh, assistent de assistent scheidsrechter van de Zandvoort. Maar de schijfzetter is uh, heel erg zeker van zijn zaak. Amstveen komt terug tot 3-2. Door, eigenlijk door een klein foutje van de vet, want die komt de verse doel uit. Waardoor de tegenstander een compenseren en heel makkelijk de 3-2 kan storen. 68 minuut 3-2.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 Gnomio en Juliet, alle leeftijden, in het Nederlands gesproken. Een animatiefilm over het, het meest beroemde liefdesverhaal in de geschiedenis. Maar dan met tuinkabouters. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om half twee. De laatste week, Dick Trom, alle leeftijden, Nederlands gesproken. De bewerking van Cornelis Johannes Kiewicz, kinderboeken waarin Dick Trom niet blij is wanneer hij met zijn familie verhuist. Van Dikkendam naar Dunhoven. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag om vier uur. New Kids Turbo, twaalf jaar. Bioscoopfilm die gebaseerd is op het Nederlands komende.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 Middag tijd voor Rooie Zien. Een drama van Frans Weitz, met zangeres Willeke Alberti in de hoofdrol. Dinsdagmiddag om half twee. Uiteraard koffie en thee met koek vooraf. En in de pauze ook een heerlijk verfrissend drankje. Dus, uh, en dat zie je ook vaak gebeuren. Er gaan ouderen die gaan naar de cinema Nostalgie van vroeger. En daarna gaan ze wel met een groepje gezellig nog ergens een borreltje drinken. Een geweldig initiatief uiteraard van, van Cinema Circus Zandvoort. En een leuk initiatief om daarna met z'n allen nog een drankje te gaan halen in het dorp. Cinema. Nostalgie. Roya scene. Dinsdag om half twee. de woensdag. Filmclub Simon van Kolm. Sub Mario. Een drama van regisseur Thomas Vintenberg. Waarin de levens van twee broers die van elkaar vervreemd zijn geraakt centraal staat. En dat is woensdagavond om half acht. Meer informatie kijk op www.circussandvoort.nl En dit was hem alweer. De tweede uur van Sandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang. Met uiteraard ook daarin het slot van de voetbalwedstrijd van vandaag.